Zeven uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen de Servische oud-generaal Mladic begint op 14 mei. Dat is bekendgemaakt door het Joegoslavië-tribunaal... dat Mladic vervolgt voor genocide. De oorspronkelijke begindatum voor het proces was 27 maart. Maar dat werd uitgesteld omdat de aanklagers en de verdediging... meer voorbereidingstijd wilden. Mladic werd in mei vorig jaar opgepakt in Servië... waar hij zich jaren schuil had gehouden. Bladitsch wordt onder meer beschuldigd van massamoord in Srebrenica in 1995. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. Op het Malieveld in Den Haag hebben zo'n 800 werknemers van Netcar... een manifestatie gehouden tegen de dreigende sluiting van de autofabriek in Born. Tijdens de manifestatie zei minister Verhagen dat hij een goed sociaal plan wil... van de Japanse autoproducent Mitsubishi... voor de 1500 Netcar-medewerkers die hun baan verliezen. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van Netcar. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een symposium afgelast... waar de omstreden sharia-geleerde Sheikh Haddad zou spreken. Een kamermeerderheid had vandaag opgeroepen... de man de toegang tot Nederland te ontzeggen. De universiteit zegt dat er zoveel ophef is ontstaan... dat een academisch debat niet meer mogelijk is. Sheikh Haddad staat bekend om allerlei antisemitische uitspraken... als joden zijn de vijand van God. Zo'n 50 medewerkers van supermarktconcern Jumbo hebben een petitie aangeboden aan de leiding van het bedrijf. Omdat ze vinden dat hun privacy geschonden is. Leidinggevenden zouden meerdere malen ongevraagd de kluisjes van werknemers hebben geopend. Volgens Jumbo zijn de kluisjes maar één keer opengemaakt en was dat nodig omdat er veel gestolen werd. Een klusjesman in de Duitse stad Hannover heeft achter een keukenkastje drie kilo goud gevonden. Met een waarde van meer dan 100.000 euro. Hij meldde zijn vondst meteen bij de woningcorporatie. De man was aan het werk in de woning van een onlangs overleden huurder. De erfgenamen hebben gezegd dat de klusjesman 3% van de waarde van het goud krijgt. Ruim 3000 euro. Het weer vanavond vooral in het oosten opklaringen. In het westen af en toe regen. Het kan plaatselijk glad worden. Morgen en de dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is al helemaal voorbij. Behalve op de A67 van Eindhoven naar Turnhout, want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knopen De Hocht en Eersel staat 7 kilometer file. Er is daar één rijstrook dicht. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kentstof. Ja, Dames en heren, goedavond. Onze gast is architect en auteur van het boek Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. En als iemand dat weet, dan is hij het, want hij woont sinds 2004 in China en heeft inmiddels meer dan 1 miljoen vierkante meter aan bouwprojecten op Chinese grond gerealiseerd. Hier is John van der Water. presentator is Petra Possel. John, uh, in China is het geloof ik heel normaal... Hè, om de hele tijd uh, uh, de vierkante meters vooral te benoemen. Om ja. in omvang, te, in kwantiteit te spreken en niet zozeer in kwaliteit. Jammer genoeg ligt daar heel vaak de nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit, ja. ja. En ben je daar nou een beetje aan gewend, ga zo langs me had? Ik probeer telkens een andere bril op te zetten. Als ik hier ben, probeer ik de andere bril op te zetten. En in China probeer ik toch nadruk te leggen op wat daar belangrijk is. Ja, dus jij gaat het vanavond met mij vooral over de kwaliteit... van je bouwwerken en je projecten enzovoort hebben. En in China meer de afmetingen. Ik ga proberen een verschillend beeld te geven van ja. wat in China belangrijk is en wat hier zeg maar als we naar China kijken belangrijk is. Ja. Nou, ik ik ben heel benieuwd. Je hebt me in ieder geval beloofd dat je iets in het Chinees op je tegel gaat zetten. En volgens mij in al die jaren dat wij bestaan hebben wij nog geen één uh, tegel met Chinese tekens gehad. Dus dat lijkt mij sowieso uh, uh, een prachtige primeur voor dit programma. Luisteraars, welkom bij Kunststof van woensdag 15 februari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En de gast vandaag is architect John van der Water. Hij woont al een behoorlijke tijd in Beijing. Hij bouwt daar waanzinnig veel grote, indrukwekkende fantastische gebouwen in de letterlijke zin van fantastisch, want ik heb, ik heb de plaatjes gezien. Maar als u thuis nou ook een beetje mee wilt kijken, dan kunt u naar de, naar de, uh, site gaan van, van de architect. www.next, met een x, dus architects, China. Com. Dus wwwnextarchitect En dan kunt u ook zien wat de man die hier vanavond uh, de gast is, John van der Water, wat hij bouwt en hoe dat eruit ziet. En dat, uh, dat is tamelijk in, indrukwekkend. John, um, ik wil even wat Chinese berichten aan je voor, uh, voorleggen. Ik lees vandaag in de krant dat de Chine, Chinese televisie buitenlandse series wil weren, omdat het audiovisuele heroïne is, qua inhoud ongeschikt voor de Chinese jeugd. En behalve dat wil de staat Chinese productiemaatschappijen beschermen... ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Is dit de normale gang van zaken in China? Ik denk dat uh, heroïne beter vertaald had kunnen worden als opium. Uh -huh. als, ik, als ik het zo begrijp. En ik denk dat het ook een, uh, een normale gang van zaken is... in de zin van dat de centrale overheid heel erg sterk controle probeert te houden... op, uh, op wat er China binnenkomt. En hoe dat volgens hun perspectief ook gewaardeerd wordt. Maar ik denk ook dat het niet lukt. Omdat de Chinese jongeren heel erg goed weten... waar ze buitenlandse series vandaan moeten halen en kunnen halen. Dus ik denk dat het maar een beperkte mate invloed zal gaan hebben. Ja. Wat merk jij eigenlijk in jouw gewone dagelijks bestaan van de Chinese staat? Het toezicht, de controle van de Chinese staat? Ik merk er eigenlijk niet zoveel van. Ik merk het heel indirect... Met alleen de betere vrienden, Chinese vrienden, die af en toe iets laten vallen of af en toe mij bewust maken van dat China toch een heel ander land is dan dat Nederland is. Ja. Maar ik merk er denk ik ook steeds minder van. Toen ik in 2004 aankwam, toen stond er opeens een heel groot bord bij de compound waar ik woonde. Dat foreigners zich uh, obliged were to register. Omdat we het zogenaamde aliens waren daar. En nou ja, er was een hele sterke controle op waar buitenlanders zich bevonden en woonden. Dat is nog steeds zo, maar ik denk dat het ook wel... of dat er in toenemende mate een bepaalde vrijheid of ruimte is... om meer te denken en meer open te reageren op bepaalde situaties ook. Ja. Niet alleen voor buitenlanders in China, maar ik denk ook voor Chinezen zelf in China. Ja. En, en je had het over dat soms uh, goede Chinese vrienden jou ergens uh, op proberen te attenderen. Om wat voor dingen gaat het dan eigenlijk? Ik denk dat uh, de Chinezen zich heel erg bewust zijn... Laat ik een heel concreet voorbeeld geven. Toen we een buitenlandse architect aannamen als, uh, als westersbureau. Toen werd iemand binnen het bureau bij ons opgebeld, een Chinees persoon, door iemand van de staatsveiligheid. Dat hij toch een oogje in het samen moest houden van wat deze buitenlander aan het doen was. Ja. En dat zijn eigenlijk praktijken die ons aan een uh, ja, terug, toen denken ik opeens uh, tiental jaren terug, van, uh, van, van, voordat de muur naar beneden was, natuurlijk. En dan opeens, omdat je neigt in een bepaalde vorm van vrijheid te leven, word je heel erg bewust van dat toch dat soort dingen nog belangrijk zijn voor China. Ja, en hoe ga je daarmee om? Krijg jij dan die Hollandse weerbarstigheid in je... dat je denkt dat je daar tegenop moet treden... en vooral niet moet luisteren naar deze stem? Of, <laughs> of ben je inmiddels ook genoeg uh, geacclimatiseerd... Om, uh, om een beetje mee te bewegen? Ik denk dat uh, dat, dat geen zin heeft. Als ik, als ik daar weerbarstig ga zijn tegen deze persoon... en heel hard ga reageren hoe belachelijk dat bij wijze van spreken zou zijn... Ja vanuit een Nederlands perspectief. Meteen een mening eroverheen en een heel erg kritische mening. Uh, het is niet de juiste persoon om dat soort uh, kritiek op los te laten, denk ik. Ja. En ik denk dat onze aanwezigheid daar... en dat zeg maar, Nederlandse cultuur met Chinese cultuur ontmoet... en in gesprek gaat, veel interessanter is voor een mogelijke ontwikkeling of meerwaarde voor allebei. Ja, we, we zoomen zo in op wat de architectuur uh, van China ons kan brengen... En, en andersom natuurlijk, wat jij ook naar China kunt brengen. Een ander bericht uh, wat net nog even op mijn mat viel... mijn, mijn virtuele mat dan weliswaar... is dat TomTom Tom in China gaat samenwerken met de kaartenleverancier AutoNavy... om gebruikers te voorzien van real-time verkeersinformatie. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat al lang aan de hand was... maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. En dat is ook best een groot... Mededeling. Want het betekent dat in China eind 2013 de dekking van uh, maximaal 30 belangrijke grote Chinese steden, en als je grote Chinese steden zegt, dan zijn het echt hele grote steden, dat dat allemaal Tom-Tom wordt. Ik denk niet dat het allemaal alleen Tom-Tom wordt, maar ik, nou ja, ik, het is in ieder geval heel mooi nieuws dat ze de Chinese markt kunnen betreden, ja, absoluut. Want het is een ongelooflijke markt, een grote markt, en ik denk ook een hele belangrijke markt. Hoe ziet, jij vertelde me voor de uitzending dat jij voornamelijk rondgereden wordt. Heeft dat met je status te maken? Ik denk, uh, een, Chineis, een chauffeur in Chinees perspectief is niet. Uh, nou, je, je hebt vrij snel recht op een chauffeur, zeg maar, ja. laat ik het zo zeggen. Okay. Ook omdat uh, nou ja, de lonen anders liggen dan in Nederland bijvoorbeeld. Maar ook omdat je eigenlijk uh, bezig moet zijn. Telefoons gaan altijd bijvoorbeeld. En uh, het werk houdt nooit op. Dus het is niet zoiets dat je... Telefoons gaan altijd ook s'nachts bijvoorbeeld? De, de, de, nou ja, de, la, tot vrij laat, ja. Dus ja. De, de, en ze gaan continu ook. En het zijn vaak gesprekken van een paar seconden. En, maar uh, ik denk vanuit het oogpunt van veiligheid dat het ook beter is om dan gewoon niet... Uh, nee, je werkt gewoon door, zeg maar, aan boord van de auto. Ja. Ja. Hoe ziet het uh, Chinese verkeer eruit? Ziet er, dat verschilt heel erg per stad. Maar over het algemeen denk ik dat het voor Nederlandse begrippen nogal chaotisch en nogal massaal is. Ja. Chinezen neigen te dreigen, te rijden zoals de draak rijdt, zoals ze het zelf zeggen. En dat wil zeggen, als er ergens een klein gaatje op een andere baan te vinden is, dan... Uh, Piepen ze daarin? Dan moet dat gaatje <laughs> gevonden worden, ja. Want ik begreep dat jij bij aankomst in China toch een fietscadeau had gekregen van je ja, collega's. Klopt, ja. ja. Maar dat is, dat, zit je daar nog wel eens op? Of, uh... Nee, daar zit, ik inmiddels, daar zit ik inmiddels niet meer op. Nee. Nee, en waar heeft dat dan mee te maken, dat jij niet meer op je fiets zit? Omdat je die telefoon de hele tijd gaat? Of... Nee, ik denk dat je op een gegeven moment ook moet, moet conformeren... aan wat in China belangrijk is. En op het moment dat je als, uh, als architect met een schijnbare reputatie... of met een portfolio op de fiets naar je werk gaat... dat dat ook uitstraalt naar opdrachtgevers toe die daar eigenlijk... Uh, ja, dan niet, niet zozeer de meerwaarde van kunnen inzetten. Dus le leuk, authentiek, dat is dan uh, niet aan de orde van de dag. Je moet op een gegeven moment een bepaalde rol aannemen richting bepaalde mensen. Ja. En ja. dat is niet. Uh, der, daar kan ik niet aankomen en zeggen: van het is zo goed voor het milieu. Ik fiets elke dag. Ik kan het best doen, maar dat is uh, in zekere zin. Denk ik ook schadelijk voor bepaalde ja. projecten, ja. En, wat, en, en, en hoe ziet dat dan eruit, die aanpassing? Er is een chauffeur, dat is niet zo heel bijzonder... maar je zit in ieder geval niet meer op de fiets. Je hebt waarschijnlijk een, een pak aan, neem ik aan, ja. uh, in onderhandelingen. Nee, het is, op zich is het een redelijk informele denk ik, cultuur nog. Uh, dus het is niet echt heel formeel in de zin van, van stropdassen, pakken... dat soort dingen, nee. nee. Ik begreep dat de karaoke bar nogal een cruciale rol speelt in je hele zakelijke leven. Het is. Uh, zaken en privé het zijn heel erg vermengd. Veel sterker dan in Nederland uh, vermengd. En voordat je zaken kan doen. voordat je genoeg vertrouwen opbouwt met een opdrachtgever. zodat hij. Uh, nou ja, met je in zee wil en dat je uitgenodigd wordt om ontwerpen te maken. moet eerst een bepaalde vorm van vertrouwen opgebouwd zijn. En vertrouwen gaat heel anders dan in Nederland opbouwen. Dat is echt uh, ja, een soort van persoonlijk eten en genoeg, genoeg alcohol, vaak heel veel... Heel veel rijstwijn. Vaak, heel vaak, heel veel alcohol, maar ook karaoke ook... ook, ook uh, ja, allerlei activiteiten waardoor er een soort van wederzijds vertrouwen ontstaat... waardoor projecten, uh, ja, betekenis kunnen krijgen. Maar die, dat wederzijds vertrouwen is dus ook dat er een zekere ontremtheid... Bij hoort te zijn. Namelijk dat je je toch tamelijk belachelijk voor een scherm gaat staan maken... terwijl je iets te veel gesopen hebt. Ik denk... Ik, ik weet het niet zozeer met die, met die karaoke. Die komt vaak na het eten, maar dit is een... Sta jij daar dan ook even voor? Gewoon even voor mijn beeld. Sta jij gewoon voor zo'n scherm te zingen en zo? Ja, zo ik die... ben een, dit is niet, niet een van de dingen waar ik mij strot op ben. Ja, maar dan wou ik, ja. ik dan nog eens even heel lekker lang bij stil gaan staan. Als je me niet vast <lacht> vragen om iets te zingen nu. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> er is hier wel een piano, maar hier begin ik niet aan. Nee, maar dat... dat, dat You go all the way, wat dat betreft. Ik denk, uh, ja, wat dat betreft, ja. ja. Ja, dat vind ik fascinerend. Iets dat dat gewoon. Maar kijk, want in het begin dat je daar kwam, toen was je, nog een... was je net afgestudeerd, was je student. Maar nu ben je toch een... een man met een zekere status, die heel erg veel gebouwd heeft daar. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nou, misschien moet ik dit maar niet meer doen. Ik moet het, ik moet het, ja, Ik denk dat ik het toch nu. En iets moet relativeren. Het is niet zozeer. Ik heb niet heel veel gebouwd. Het is natuurlijk een bureau wat veel bouwt en waar ook partners in Amsterdam nog een uh, enorme bijdrage aan leveren. Ja. En ik denk dat, het, uh, dat is de status die de mogelijke status die mij nu bedicht wordt meer is dat ik een vriend van China ben en dat dat zo gezien wordt ook van door Chinese collega's en, een vriend van China. Ja, en dat is meer dan, dan iemand die heel veel gebouwd heeft. Want het is, het is relatief weinig in vergelijking met wat de hele opgave is... die er op dit moment in China aan de hand is. Maar voor Nederlandse begrippen is het, is het heel veel. Ja. Laten we naar, naar je boek gaan. Ik wil tegen luisteraars zeggen dat ze kunnen reageren... via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek. U kunt uw vragen stellen aan John van der Water. Hij is nu hier. En binnenkort zit hij weer in, in het vliegtuig richting uh, terug naar Beijing. Um, doe dat dus... Radiokunsthof.nl en zoek ons gastenboek op voor vragen of opmerkingen. Gast is John van der Water. Hij is architect, 37 jaar oud... en verantwoordelijk voor meer dan een miljoen vierkante meter be bebouwing... of gerealiseerde projecten in China. Je woont in Beijing, waar je sinds 2004 werkt... en waar een van de bureaus van Next Architects... waar je partner van bent, is gevestigd. Hoe die afgelopen vijf jaar dat je daar hebt gewoond... Uh, hoe die Chinese hectiek eruit zag, dat heb je beschreven in het boek. Je kunt China niet veranderen. China verandert jou. Nou, We hadden het al over die kwaliteit versus kwantiteit. Het gaat heel erg om de getallen. Dat is iets waar je misschien langzamerhand uh, aan gewend bent. Misschien kun je eerst beginnen met te vertellen... Uh, wat het is dat jij je eigenlijk genesteld hebt in China. Want niet iedere architect komt daar zomaar terecht... Ik denk dat het een. Uh, eigenlijk denk ik dat. Het hele China-verhaal voor Next. Een, een soort van moment geweest is in onze ontwikkeling. We waren afgestudeerd als vier jonge architecten. We hadden als doel om nog één keer ons referentiekader zo groot mogelijk te maken. En toen hebben we een project geschreven, die Image of Metropolis. en we 26 van de grootste wereldsteden op aarde bezocht in vier maanden tijd. En dat was onze eerste kennismaking met China. En ook mijn eerste kennismaking met China. En toen werd. Ik, als ik vanuit mezelf spreek, zo ongelooflijk getroffen door de opgave. En wat daar op dat moment gebeurde. Dat ik eigenlijk zoiets had van ja, het is, het is zonde om daar geen onderdeel van uit te gaan maken. Omdat, het, omdat er zoveel meer gebeurt dan dat er in Europa gebeurt. En toen zijn we teruggegaan, toen hebben we die reis afgemaakt. Er is een aantal dingen uitgekomen. En toen vier jaar later hebben we echt de stap gemaakt om daarheen te gaan. Omdat die aantrekkingskracht tot China altijd heel erg sterk bleef. Ja, en, en kan, je, kan je daar wat meer over vertellen? Kan je beschrijven hoe dat voelt, die koorts, om daar te willen zijn? Ik denk dat het... Uh, die koorts, die, die is denk ik dat je als, als architect in Nederland... In, in ieder geval in 2000, uh, in 2000 toen we terugkwamen... ongelooflijk veel kansen kreeg als jong bureau. Als jonge architect met eigenlijk geen ervaring. En je kon eigenlijk heel veel prijsvragen doen... en jezelf conceptueel heel goed ontwikkelen. Mm -hmm. Maar wij liepen op een gegeven moment tegen een soort van... Glazen plafond of kwamen we aan of stoten we ons hoofd tegen, omdat het vrij moeilijk bleek om iets in de praktijk te realiseren. En dat is uh, een van de aanleidingen geweest om naar China te gaan, omdat je daar als jonge architect veel meer kansen leek te hebben om echt iets te realiseren. Dus wij zijn toen naar China gegaan om dat conceptuele denkvermogen of dat conceptuele denken uh, in de praktijk te brengen. Dat is in ieder geval de poging. Ja. En de verleidelijkheid lag erin dat dat er een soort van cliché bestond... dat iedereen maar kon doen, elke architect kon doen wat hij wilde. En dat het een playground voor architecten zou zijn. En ja. dat je maakt een schets en ze beginnen al te bouwen. En de realiteit is wat weer barstiger, maar dat is in ieder geval de... Daar geluidelijk... leek het wel op, daar lijkt het wel <gacht> op, hè? Ja. Ja. En wat je dan schetst, is, is zijn kantoren waar dag en nacht gewerkt wordt... waar eindeloos rook uit alle asbakken uh, opstijgt... en waar uh, zeer fanatieke types de hele tijd tekeningen zitten te maken... En, uh, op de computer, uh, om, te, om te zorgen dat er maar weer nieuwe ontwerpen aangeleverd worden. Ja, dus dus een, een soort fabriek waar je in stapt. Er is één kant van, van China, dat is echt de ongekende stamina van alleen maar ontwikkelen... en een soort van hongerigheid naar produceren en naar, uh, on, ja, naar ontwikkeling in de algemene ja. zin. Ja, en daar wordt echt heel hard gewerkt, ja. ja. Had jij het idee meteen van, daar kan ik mijn plek wel in vinden? Ik vond het echt heel verleidelijk, ja. Ik vind het nog steeds heel verleidelijk. Ja. Je krijgt er ook een beetje een rare, ja, hoe zou ik het zeggen, glans van in je ogen. <laughs> ja. uh, maar toen ik het las, dacht ik, jezus, Mina, maar ik zou er een stapel gek van worden... al die drukte om me heen de hele tijd. Dat is dus niet zo. Nee, Dat inspireert. Ja, ik, ik ervaar het zelf niet zo, nee. Voor mij, ik, misschien is het onderdeel van mijn karakter, ik weet het niet. Of misschien is het inherent aan een jonge architect zijn. Maar de, de, de mogelijkheid en de kansen die China bood en biedt... Ja, dat is heel erg, ik wil het niet verslavend noemen... maar wel heel erg, nou, misschien wel verslavend. Ja. Welke kans kreeg je? Wat was je eerste kans? De eerste kans was vrij snel. Het was een, ik moet bijna kiezen, uh, een onsuccesvol project... maar wel vrij snel dat het op ons pad kwam. Waarbij we, ik geloof, drie weken in totaal de kans kregen... om een klein paviljoentje te ontwerpen. Klein, ongeveer 2000 vierkante meter. Niet zo groot voor Chinese begrippen. Maar waar wel vrij veel geld en mogelijkheid was om iets bijzonders te maken. Mm -hmm. Dus dat was de eerste kans. En die, die kans hebben we niet goed uh, aangegrepen denk ik. Want waar ging het toe mis? Ik denk dat het ontwerp en onze insteek en onze uh, ambitie te Nederlands was. En dat het niet aarde in China en dat het daardoor te weinig betekenis kreeg. En heel een soort van stille dood geleden heeft. Uh, zonder dat het mij duidelijk gemaakt werd van wat nou precies de criteria waren waarom het niet goed was. Nee, want daarin, uh, en dat wordt meer dan duidelijk in je boek... zijn Chinezen, uh, ja, wat zullen we zeggen, wat voorzichtig. Ze zeggen niet alles wat hun, uh, voor de mond komt. Ze zijn uh, verschrikkelijk onhollands. En jij schrijft dan op een gegeven moment ook van... ik ben niet meer Chinees geworden, maar ik ben minder Nederlands geworden. Dat is blijkbaar dan een manier om je daar te, ja, te kunnen handhaven. Om zaken te kunnen doen. Ja, ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat een, de Nederlandse methode, als er zoiets bestaat... of de Nederlandse houding... Soms effectief kan zijn en soms iets kan brengen, maar dat het vaak minder strategisch is op het moment dat je echt iets voor elkaar wil krijgen in China. Ja. Wat, wat beschouw jij als je eerste welgeslaagde project? Ik denk mijn eerste welge. Het is niet het meest bijzondere architectonische project, denk ik, maar het is het eerste project wat we uiteindelijk wel gebouwd krijgen. En dat is een, in zekere zin is het. Uh... het is geslaagd. In... Het is geslaagd omdat het gebouwd werd, maar het is ook niet geslaagd in de zin van. Dat we aan een project opeens werkten wat, wat we eigenlijk zelf niet begrepen. Waarom we allerlei dingen en invloeden toelieten die voor ons geen betekenis hadden. Mm -hmm. Dus we waren opeens bezig met. Uh, allerlei... Want Wat was het precies? Wat voor project was het? Het was een uh, ontwerp voor een hof. Een, uh, een, een binnengever van een hof zelf en, een, en het, het atrium zelf. En dat is uiteindelijk. Uh, dat project is een succes geworden omdat we de opgave eigenlijk letterlijk omarmden. En dat, dat van de, terwijl we in Nederland veel meer de neiging hebben om de, op, de opgave heel kritisch tegen het licht te houden. En daardoor ruimte te vinden en misschien iets te presenteren wat een, wat een opdrachtgever nog zelf niet bedacht had. Maar ja. daar gingen we veel meer in de lijn zitten van waar de opdrachtgever zelf van een soort van, van uh, interesse of kwaliteit in zag. Ja, want dat wordt meer dan duidelijk in je boek. Dat je echt toch een, een totaal andere attitude daar moet ontwikkelen. Om je, om je staande te houden. Dat je je daarin moet verdiepen. En ik heb wat van die dingen opgeschreven. Uh, waarin het verschil met de Europese architectuur. Of de wereld van architecten eigenlijk totaal anders is. He, dus waar we het al over hadden. Is dat je op de maat uh, wordt afgerekend. Dus uh, op het aantal vierkante meters. Dat is dus heel erg belangrijk. Dus jij weet gewoon precies wat er bovenaan de meter staat. Nu qua vierkante meters in China denk ik, of niet? Yes. Meer dan een miljoen, hè? Zo ongeveer. Ja, dat, dat, is, dat zijn de eerste vijf jaar in China. Oké. Okay. Dus inmiddels uh, is er weer, weer wat in ontwikkeling. Hè? Is dat dat plaatje? Er staat een plaatje in het boek... en dan krijg ik opeens het idee dat dat bedoeld is... om aan te geven hoe, hoe, hoe Next gegroeid is in China... Dan zie ik eerst zie ik, zie ik maar één heel klein dingetje staan. En nu aan het eind zie ik opeens de, de hele, dat er een hele grote stijgende lijn is. Dit is het toch? Dit ja, pleintje? Dat is een overzicht van het werk. Ja. Ja. En hoeveel vierkante meet hebben we dan? Ik weet niet. Dit zijn, hier zitten ook ontwerpen bij die niet uitgevoerd worden. Dit is eigenlijk uh, min of meer de productie in ontwerpen. Ik denk. Op dit moment, op het moment dat het boek afvast, toen was er meer dan 1 miljoen gerealiseerd. En er is op dit moment. Ik geloof ook iets meer dan 1 miljoen in aanbouw weer. Dus we praten eigenlijk over, op het moment dat we de, de laatste drie jaren meenemen in ontwikkeling, praten we over dubbelen. Meer dan 2 miljoen vierkante meters. Ja, En ik denk, dat, ik denk dat ik het wel in perspectief moet zetten. En dat is. Uh, elk jaar is er een, een blad in Nederland. En dat blad dat, uh, dat geeft een overzicht over de meest productieve bureaus in Nederland. Mm -hmm. En de, ik geloof dat de afgelopen drie, vier jaar is het meest productieve bureau in Nederland heeft ongeveer 100.000 vierkante meter gerealiseerd. Dus dan praat je ongeveer over een tiende van, van wat wij gedaan hebben in, in zo'nzelfde jaar. Maar zo'n bureau in Nederland heeft wel meer dan 50 man in dienst. En wij hebben 25 architecten in dienst. Dus we, met de helft van het hoeveelheid architecten maken we tien keer zoveel werk. zeg maar. Of realiseren of produceren we tien keer zoveel. Ja, en dan en dat, kun je allerlei dingen afvragen. En dat zegt niet zozeer iets over hoe goed of effectief of hoe... hoe beter wij ontwerpen, maar dat zegt ook iets over China zelf... en over de opgave die op dit moment aan de gang is. Ja, want wat zegt dat daarover dan? Er is, uh, het is ongekend wat daar op dit, moment, uh, op dit moment gebeurt. En het is ongekend ook omdat als wij daar als Westerse architecten komen... we eigenlijk niet goed uitgerust zijn om dat soort opgaves te doen. Omdat we geen enkele referentie hebben. Alles wat wij doen hier, dat bouwen we voor een enorme lange tijd. Dat heeft een hoge kwaliteit. 100 jaar bijvoorbeeld. Precies, terwijl je daar misschien aan een gebouw werkt... wat alleen maar tien jaar kan bestaan... en dat het dan afgeschreven of afgebroken. Of... Shoppingmalls en, en, en dat soort ge, uh, projecten. Dat kan zijn. Ja, er zijn. Er zijn ook gebouwen die voor veel langere tijd... en het is niet, ik kan het niet over één kam scheren... maar het grootste gedeelte van de opgave... daar wordt de kwaliteit niet verlangd... zoals we hier in Nederland kwaliteit zien... En daar moet je je denk ik heel erg bewust van zijn als architect op het moment dat je daarheen gaat. Want je kan niet dezelfde punten of prioriteiten meenemen zoals je ze hier in je praktijk in Nederland uh, vasthoudt. Dus, dus, dus dat hele verhaal van duurzaamheid enzovoort, dat moet ik nu eventjes gewoon terzijde schuiven. Want daar zijn we in China nog niet aan toe, of wel? Het wordt belangrijker. Ik merk het zelf aan, uh, aan opdrachtgevers ook, maar het is voor het grootste gedeelte nog echt een, een soort van marketingtool... of een sausje wat erover heen zit. Ja. Nou, kortom, er wordt veel gebouwd. Uh, wat ik leuk vond om te lezen, uh, maar dat moet je nog wel een keer uitleggen... is hoe Chinese architecten uh, en bouwers een gebouw of wijk... van buiten naar binnen toe benaderen... in plaats van, zoals de Nederlandse architect zou doen... van binnenuit naar buiten. En dat is eigenlijk heel erg bepalend voor dat wat je neerzet. Kan je dat nog eens uitleggen aan me? Ik heb als, als jonge architect uh, op de TU Delft geleerd, faculteit bouwkunde. dat En ik denk dat het, dat het in die zin ook redelijk westers is. Dat het belangrijk, de belangrijkste taak van een architect is, is het organiseren van functies. En het organiseren van ruimtes. Mm -hmm. In prioriteit en ook in tijd. Pas daarna komt het exterieur van het gebouw. Ja. En het, uh, het exterieur van het gebouw is, is mooi. Mag je eigenlijk als woord bijna niet gebruiken. Maar als het dan mooi is, dan, dan reflecteert het de functie. Dus je begint Het tussenuit... is een beetje de terreur van het modernisme... Hè? dat je het woord mooi niet meer mag gebruiken. Nou ja, heel, ja, of absoluut. is het woord terreur misplaatst? Ja, <laughs> je, bent een, je bent een kind daarvan, hè? Laten we zeggen dat ik een redelijke strijd tegen gevoerd heb. Ja. Oh, dus, okay. uh, in, in China kennen ze die behoefte van, van binnen naar buiten te ontwerpen helemaal niet... om tot een ontwerp te komen. Het lijkt ook wel dat wij, Westerse architecten... heel vaak een programma nodig hebben om tot een ontwerp te komen. Maar er is heel vaak geen programma voor een gebouw of voor een opgave in China... Dus zij beginnen van de buitenkant naar binnen te ontwerpen. Ja. Dus eerst moet je een beeld produceren. Hoe ziet het gebouw eruit? En dan zijn vaak de hoogte en de, de, de formaten zijn eigenlijk vrij vrij invulbaar. En op het moment dat een opdrachtgever dan denkt van ja, dit, dit is wel interessant. Dan, uh, ja, daar kan ik wel een hotel van maken. Of daar kan ik uiteindelijk wel een appartementengebouw van maken of een combinatie. Dan begin je pas met functies en met organisatie en met, uh, ja, met hetgene. Uh, dus functie volgt vorm. Eigenlijk in plaats van vormvolgfunctie. Ja, nou kan ik het zeggen, ja. Ja, ja. ja. Ik heb altijd de indruk dat Chinezen... maar uh, corrigeer mij als het niet juist is... want het is misschien wel een verschrikkelijke cliché... Uh, dat dat enorme copycats zijn. Dat ze, dat ze gewoon een soort beeld hebben en dat gewoon nabouwen. Japanners ook trouwens, denk ik dat altijd van. Er is uh, dat, nou ja, Het is niet ontkennen, maar ik denk ook wel dat daar een kentering aan de gang is. Ik denk dat dat een dat het een cliché is dat uh, westerse architecten eigenlijk... alleen een soort van ambacht of ambachtsmensen zouden kunnen zijn. Dat ze de meester kopiëren of namaken. En dat wij westerse architecten veel meer oorspronkelijk zijn. Ik denk dat, uh, ik denk dat we heel veel van Chinese architecten kunnen leren. Maar je, je moet wel heel goed begrijpen dat er architectuuropleidingen... op het moment dat ik het alleen over architectuur heb... heel erg jong zijn in China. Dus er zijn misschien in 30 jaar... Uh, nou ja, nu studeren er opeens honderdduizenden architecten af. Maar dat zijn allemaal gloednieuwe opleidingen. Dus het zoeken naar de juiste vorm van opleiding... naar de juiste docenten, naar de juiste opgave... naar de juiste nou ja, manier van, van, van hoe ontwikkel je je eigen vakgebied... binnen je eigen context, is denk ik net aan de gang. En nu heb ik af en toe echt het idee dat ik, dat ik nou ja, mijn petje moet afnemen voor wat Chinese architecten kunnen. Ja, en dat is eigenlijk een, een, een totale andere manier van denken... Die, meteen, die ik meteen kan associëren met de titel van het boek... Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. Jij bent natuurlijk ook in een bepaalde mal uh, op de he, uh, bouwkunde Delft... Uh, grootgebracht, klaargestoomd voor de echte wereld. En nu zie je ja, dat, dat het ook heel anders kan. Wat, wat, wat is het belangrijkste wat jij van Chinese architecten hebt geleerd? Ik denk dat ik... Uh, een, van, een van de betere uitspraken van een Chinese collega van mij... is dat hij dat zegt dat westerse architecten zoveel ruimte nodig hebben... om te kunnen ontwerpen. Ja. En dat wij het idee hebben dat we wars van dogma's aan het ontwerpen zijn... maar dat we eigenlijk uh, alleen maar beperkt zijn door dogma's. En dat we... De beperking van ons, van, ons, van ons ontwerpvermogen zit in het feit... dat we altijd alles maar willen veranderen. Dus zij kunnen zo ongelooflijk vrijer met opgaves omgaan. En Wij denk, denken hier dat we vrij zijn, maar eigenlijk zijn we beperkt. Ik denk dat dat een van de grotere gewaarwordingen van mezelf geweest is, ja. Ik ben daarheen gegaan met het idee, ik ben uitgerust, ik kan iets... ik heb een bepaald idee van wat goed en fout is, wat kwaliteit is... en ik nam zeg maar, dat vermogen mee buiten mijn eigen referentiekader naar China. En daar stuitte dat in continu eigenlijk tegen allerlei dilemma's aan... Van, dat dat denken niet begrepen werd, daar of dat daar de kwaliteit niet van ingezien werd. Dus dat is, uh, dat ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van mijn eigen bewustwording daar geworden is. Ga, ja, gaat dat dan zo ver dat je zou zeggen: nou, eigenlijk zou, zou studentenbouw kunnen, oh, hè, mensen die, uh, mannen en vrouwen die architect willen worden, eigenlijk allemaal op cursus naar Azië om eens te zien hoe je het ook kunt doen? Ik denk dat uh, het sowieso heel goed is om te reizen. Ik ben absoluut... Het is volgens mij een beroemde uitspraak van Confucius. Uh, je kan beter één kilometer reizen dan duizend boeken lezen. En daar ben ik wel echt een fervent uh, voorstander van en geloven van jou. Nou, je brengt het ook volledig in de praktijk, want ik geloof dat je per week het hele rondje China ongeveer per vliegtuig aflegt, of niet? Ja, ik zit. Uh, maar China heeft de schaal van het is groter dan Europa. Dus je zit bijna van Noord-Europa tot uh, Noord-Afrika, denk ik, tot ver in Rusland. Op het moment dat je de oppervlakte projecteert op Europa. Ja. En Europa natuurlijk is is redelijk beperkt in de zin van dat het ingewikkeld is... om als Nederlandse architect binnen Europa andere projecten te doen. Er liggen toch zoveel onzichtbare grenzen... die er in China eigenlijk helemaal niet liggen. En het is daarom ook veel makkelijker om het vliegtuig te pakken... en in, in Noord-Oost-China een project te hebben... waar het eh, 20 graden voor bijvoorbeeld. En de dag erna zat ik in het zuiden van China waar het 25 graden was. En dat is nog steeds China. Maar dat betekent dat je in Finland een project doet als Nederlandse architect... en de dag erna in Noord-Afrika een project doet. En dat is mentaal eigenlijk heel slecht te bevatten ja. als, uh, als Europese architect, denk ja. ik. En dan is het eigenlijk nog een wonder... dat, dat uh, Europese architectuur zo dominant is dan. Maar ja, we hebben natuurlijk ook ongelooflijk veel goede dingen... en goede ontwikkelingen meegemaakt. Uh. De oude meesters. Ook nu denk ik nog dat er heel veel goede dingen gebeuren. Het ja. verschil zit er alleen in dat de uh, schaal van de projecten... en de opgaven en zeg maar, alle eisen en krachten die erachter die projecten zitten niet vergelijkbaar zijn met wat er op dit moment uh, in China gebeurt. Ja, we praten zo verder. At first you were a singer And now you're on the board Of your own company with employees And stuff that you just have to do fun. even dat dit gewoon een plaatje uit mijn jeugd was. Maar dit is Tim Knol en die is echt nog heel jong. En die heeft deze plaat gemaakt. Glory Days, Golden Days. Years heet, heet deze plaat. Dit is uh, Kunststof, uh, radioprogramma op 1 www.radiokunsthof.nl, dat is onze website. Daar kunt u uw reacties uh, achterlaten. John van der Water, architect, is onze gast vandaag. Hij woont in Beijing. Hij is daar, uh, heeft zich daar genesteld vanaf 2004. Hij heeft daar waanzinnig veel gebouwd. We hebben het net over 2 miljoen vierkante kilometer, of, uh, meter. Nee, kilometer niet. Uh, meter uh, gehad. Maar we gaan het zo meteen ook een beetje hebben over hoe dat er dan uitziet. Ondertussen komen er ook vragen en opmerkingen binnen van luisteraars. Uh, hoe kijkt de architect aan tegen de Chinese bouwwoede... en het verdwijnen van het cultureel er erfgoed... zoals afbraak van eeuwenoude Hutongs in Beijing? John? Ik, denk dat, ik heb er verschillende discussies over gehad... met ook mensen uit de academische wereld. Ja. En wat Chinese, het Chinese beeld is van de, de afbraak... Van, van dit soort oude woonstructuren... is dat het eigenlijk een soort van nostalgie voor westerlingen is omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd... en omdat ze het eigenlijk ontbreekt aan alle basale voorzieningen mm -hmm. die goed zijn. Ik vind het zelf heel erg, uh, heel erg jammer, denk ik... omdat een heel groot een oud gedeelte van het karakter van Beijing weggaat. De Chinese overheid uh, vindt het zelf ook in toenemende mate belangrijk. En die heeft ook een groot gedeelte beschermd nu, wat het beschermd stadsgezicht is. Ja. Maar je ziet dat uh, de oude traditionele families die er woonden... de hechte leefgemeenschappen, dat die compleet verdwenen zijn... en dat er nu een soort van soho-achtige... Uh, Situatie ontstaat waar, hele, waar mensen met heel veel geld uh, dat soort koortjaardhousen gaan betrekken. Ja, ja zo, want zo gaat dat dan uiteindelijk. Nou. Maar dat gebeurt in elke stad natuurlijk, in ja. elke wereldstad. Ja. Ja. Ja. Is, is het zo dat, dat het veranderen van al die tradities... dat dat van hele grote invloed sowieso is op, uh, op, op de woningbouw van dit moment... bijvoorbeeld en op de structuur van de stad? Ja, ik denk dat uh, als je Chinese steden ziet... die kennen eigenlijk geen geschiedenis van bouwen in de hoogte. En met ja. name Peking bijvoorbeeld niet... Geen enkel bouwwerk mag zich over, hoger bevinden dan de verboden stad. En omdat Chinezen altijd in hout gebouwd hebben... in tegenstelling tot wat wij gedaan hebben... toen we op een gegeven moment in beton zijn gaan bouwen... en in steen zijn, zijn gebouwen... zijn het altijd hele vlakke, platte steden geweest. En nu is er sinds uh, de opening en reform van Deng Xiaoping... is er een uh, soort van ongelofelijke bouwwoede ontstaan... van bouwen in de hoogte ook. Ja. En ze proberen in Peking het stadsgezicht nog wel te beschermen... dat je vanuit de verboden stad bijvoorbeeld geen hoogbouw mag zien. Dat zijn een soort van... Uh, ja, tekens van, van regulatie, wat de, regulering die er over de stad... Het is aanleggen. een beetje de laatste stroham, begrijp ik dan. Het is... Uh, maar ik denk... Ook hier denk ik weer dat het een soort van nostalgie is... voor, voor westelingen die naar Chinese steden kijken. Want voor de Chinese overheid zelf, denk ik, uh, is het toch een vorm van vooruitgang op het moment dat je een central business district hebt en op het moment dat je een grote glazen toren hebt. Chinese architecten en planners zijn veel kritischer erover. Die zijn toch... Uh, die hechten veel meer belang bij de menselijke schaal van de stad die ik denk ook in, in toenemende mate meer terugkomt... en dat er ook belang aan wordt gerecht... maar die in het begin van de bouwwoede echt uh, ver te zoeken was. Ja. Ja, jij woonde zelf, jouw eerste appartement was op 17 hoog... maar ik heb nu opeens de indruk dat het helemaal niet zo heel hoog is. Ja, daarna ben ik naar 32 verdiepingen gegaan, ja. geloof ik. Dus, en waar uh, zit je nu? Ik zit nu op de derde verdieping. Oh, dat is heel beschaafd. Is heel heel beschaafd, laag, ja. heel laag. Geen uitzicht. Maar het, het, het fascinerende daarvan is... op het moment dat je buiten de stad bouwt... en bijvoorbeeld... Een, een, een dorp in een, in, een, in een toren gaat wonen, bijvoorbeeld. Ja. Of dat in landelijk gebied er opeens een woningbouwproject gemaakt wordt. Dan willen mensen die zich kunnen permitteren... die vroeger grondgebonden wonen, niet meer op de begaande grond wonen. Want vroeger, toen ze op de grond woonden... hadden ze zoveel ruimte om zich heen. En nu ga je niet in een toren zitten met een klein tuintje ervoor. Dus die... Het is dus eigenlijk de een teken van de armoede als het ware. Nou, buiten de steden wordt er heel vaak geen eerste verdieping. De eerste verdieping dat is de begane grond. In, in China heet dat eerste verdieping. Ja. Die begane grond die wordt gewoon niet, niet gebouwd. Omdat niemand die wil kopen. En hoe hoger is zit, des te duurder een appartement is. En des te meer uitzicht je hebt. Ja. Dus, de, zeg maar, dus de stap van een landelijke manier van leven en wonen naar een stedelijke manier is heel snel gemaakt. Ja. Ja. Wat, wat is de invloed van, van, van de eenouderpolitiek eigenlijk op, op de woningbouw? Want jouw collega van Next, die, die wees ons er heel fijntjes op... dat het wel zou kunnen betekenen dat je de helft van de woningen... dus op termijn overhoudt, omdat, omdat het gewoon krimpt dan. Ik denk dat uh, volgens de Chinese tra de, de traditie neem je de ouders... Van je, van je vrouw, die komen uiteindelijk bij je in huis wonen. Ja. Maar er is, er is nu een hele nieuwe trend gaande... dat er complete woonprojecten gemaakt worden. Niet zozeer in, in bejaarden te want het is veel luxer... en het is ook nog, nog niet voor iedereen toegankelijk. Maar dat zijn complete woonomgevingen alleen voor oudere mensen. Een soort van retirement villages, alleen voor... zoals je dat concept in Amerika kent bijvoorbeeld. En ik denk niet dat... Uh, ik denk dat het een soort van, van vrijheid is die, die verworven is... voor jonge stedelingen. Die het liever niet met, een, uh, nou ja, met meerdere mensen in hun huis zitten. Maar het gebeurt toch nog vaak om, vanwege het kind. wat bijvoorbeeld uh, mee wordt opgevoed door opa en, uh, en of oma. Ja. Maar dat het, het idee dat de helft in één keer leeg komt te staan. vanwege. Uh, ja, vanwege uh, dat soort veranderingen. Ik denk, ik denk het niet. Nee. Daar, daar ziet het niet naar uit. Nee, ik denk het niet. Maar er zijn, de ontwikkelingen zijn waanzinnig groot uh, in, in China... en bijna niet te bevatten. Dus, dus dat dat een enorme invloed heeft op, op stedenbouw... en, en, en op, op, op, op hoe het eruit ziet, dat, dat, dat is een open deur, toch? Ik bedoel, dat dringt zich toch de hele tijd aan je op? Ik denk dat uh, de, de schaal van de ontwikkeling, bedoel je, of ja. van wat er gebeurt... Ja. Ik, het, het heeft redelijk lang geduurd, denk ik, om daar gevoel voor te ontwikkelen als Nederlandse architect. Maar ik denk dat ik dat nu wel steeds. Uh, ja, dat, het, is geen, het is geen magie meer, of het is geen onmogelijkheid meer, of het is, uh, het is iets wat je prima eigen kan maken. En het draait zich bijna, bij wijze van spreken, om. Van het moment dat ik vroeger in Amsterdam woonde en het idee had dat de Zuidas zo groot was. Ja. En ik rijd nu langs de Zuidas en dan denk ik eigenlijk van nou. Ja. Kneu Kneutelparadijs? Het, het is nog steeds groot voor Nederlandse begrippen... maar het is niet iets waar een, een, een Chinese burgemeester... of een Chinese ontwikkelaar van onder de indruk zou raken. Ik heb het niet over kwaliteit, maar dan heb ik het over schaal... dan heb ik het over volume wat er neergezet ja. wordt en dat soort dingen. Ja. Er komt nog een vraag binnen. Er wordt inderdaad keihard gewerkt, schrijft Wilfred Stuifbergen uh, in China. Maar wat Van de Water niet ziet, de alleronderste klassen, de pure slaven... die vervolgens door hun organen worden... Ver, of het zal wel voor hun, om hun organen worden vermoord. Daar is de opkomst van China gebouwd. De meedogenloze uitbuiting en uitbening van hun eigen Chinese volk. Daarom maakt China geweldige winsten. Dat is de ongekende realiteit in China. Zie Bloody Harvest over de grootste groep... Die nu letterlijk geoogst wordt. En dan heeft hij geoogst tussen aanhalingstekens gezet. Kun je hier iets over zeggen, deze reactie? Ik denk dat... Uh... Ik denk dat het waar is, maar ik weet, niet in, in hoe... ik, weet... ik weet niet in hoeverre het compleet waar is... of dat er ook een andere waarheid is. Het is natuurlijk uh... een van de grootste dilemma's van ons... om actief te zijn in China, is de vraag in hoeverre je... Medeplichtig wordt met dat soort, aan dat soort situaties bijvoorbeeld. Of van allerlei dingen waarvan je weet dat ze in de westerse media verschijnen. Uh -huh. Niet zozeer in de Chinese media verschijnen. En waarbij je je constant omdat ze af... er uit de Chinese media gehouden worden. Ja. Gecensureerd. Ja, voor een ja. groot gedeelte gecensureerd. Maar voor een groot gedeelte is het ook geaccepteerd, denk ik. Omdat, uh, omdat zij de ontwikkeling van, van arme mensen of van, uh, van mensen die 30 jaar geleden minder dan een dollar hadden om rond te komen... en nu opeens wel werk hebben... en wel, opeens wel een kans voor uh, ja, ontwikkeling hebben... en een kans voor hun familie hebben. Ik denk dat mijn, mijn beeld in China... mijn waarheid in China is wel anders dan wat hier geschetst wordt. Ja. Ook op het moment dat ik op bouwplaatsen rondloop... en op het moment dat ik kleine gesprekjes heb met bouwvakkers bijvoorbeeld... Uh -huh. dan word ik toch continu gewezen... Uh, en laat ik me ook bewust worden... van uh, dat het toch ook een andere kant is aan de ontwikkeling van China... Het is een ontwikkelingsland. Er gaat heel veel mis. Vooral op het moment dat we het plaatje bekijken vanuit een van achter een westerse bril vandaan. Ja. Maar op het moment dat je de ontwikkeling over een aantal jaren ziet, zie je verbeteringen. En uh, ik denk dat ik, uh, nou ja, ik heb meer vertrouwen zeg maar, of meer idee dat die verbeteringen door blijven zetten. Jij bent er vrij optimistisch in, dus begrijp ik. Ik, ik, ik neig optimistisch te zijn, maar ik neig ook realistisch te zijn. Want omdat ik met beide benen in de, nou ja, in mijn realiteit daar sta en die ook reflecteren aan wat ik, wat ik meemaak... en wat ik aan Chinese gesprekken heb en uh, nou ja, wat ik zelf tegenkom en zie. Ik vond sommige dingen wat dat betreft een beetje moeilijk te duiden in je boek. Je beschrijft bijvoorbeeld, je schrijft... dat onderzoek heeft uitgewezen dat 85 tot 90 procent, als ik het goed zeg... van de Chinezen, zegt heel gelukkig te zijn met het leven. Hè, zoals hij het leidt. Ja, nou, dat is dat niet in het boek. Dat is een boek. Uh, dat is iets wat ik ondanks in een gesprek met een, uh, ook met een Chinese collega had... over het idee van democratie... En dat is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp in China. Omdat, uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat uh, de noodzaak voor democratie op dit moment in China... met name iets is wat wij in het Westen uh, heel erg dragen. En dat dat iets is wat binnen China niet echt gedeeld wordt. Noodzaak voor democratie op dit moment. Mm -hmm. Waarom wordt dat niet gedeeld? Omdat, uh, omdat zij op een heel andere manier, denk ik, over hun eigen situatie nadenken. En de verbetering, de structurele verbeteringen en de ontwikkeling op een heel ander andere manier kunnen waarderen dan dat wij kunnen. Ja. Er ligt een ongelooflijk gevaar op het moment dat wij vanuit het westen naar China kijken... dat we heel erg selectief nadruk leggen. Of paternalistisch uh, tekeer gaan. Nou ja, misschien, misschien zijn we ook al beperkt door ons eigen referentiekader... en de bril en wat we willen zien en wat we te zien krijgen. En ik denk bijvoorbeeld dat die e-mail van net ook... het is waar, maar het is niet... Compleet waar. Er zijn ook andere waarden en er zijn ook andere China's. Nou ja, jij schrijft bijvoorbeeld: uh, het is als de nieuwe dam in Chongqing. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Daar moeten een miljoen mensen voor verhuizen om de watervoorziening mogelijk te maken voor 30 miljoen mensen. In China gehoorzaamt de minderheid aan de meerderheid. Niemand is belangrijker dan China. Ja, dat is niet een. dat is een citaat van iemand anders. Wie... Ja, wat jij in je boek gebruikt om eigenlijk aan te geven hoe de Chinezen met elkaar bewegen. Ja, ik denk dat het... Uh, er is een, een, een buurman die ook in dat boek naar voren komt... die zegt het heel pakkend altijd... dat wij beperkt zijn door ons individualistische denken. Wij zien de wereld en we beleven de wereld vanuit de ik-persoon. Terwijl Chinezen veel meer geneigd te zijn in, vanuit het collectief... en het collectief is een redelijk beladen begrip... maar vanuit, meer vanuit wij te denken. Dus niemand kan belangrijker, dus niemand kan belangrijker zijn dan China. Van, op nee, kan dus nou? als dat water er moet komen en die voorziening moet er komen... Nou, dan moet je gewoon verhuizen. Ja. En dan heeft een actiegroep of zo, zoals ik me dat hier dan weer voorstel... dat is een beetje onzinnig? Ik, het, heeft, het heeft absoluut zin, maar ik denk dat de Chinezen hele pragmatische mensen zijn. En dat dan niet zozeer het principe van moeten verhuizen belangrijk is... maar ik denk dat dan het, de vergoeding die daarvoor gekregen kan worden... omdat je moet verhuizen interessanter is. Ja, ja. En dat denk ik, ik denk dat dat ook iets is, omdat wij structureel de... De flexibiliteit van Chinezen in het algemeen en de capaciteit tot veranderen van China lijken te onderschatten. En dat is natuurlijk. Uh, de Chine Chinezen veranderen veel makkelijker dan wij, begrijp ik eigenlijk uit jouw verhaal. Ja, ik heb dat, dat idee heb ik echt, ja. Ik heb het idee dat daar, als wij iets van China zouden kunnen leren, dan is dat die flexibiliteit, die flexibele houding. En het vermogen tot. Uh, nou ja, tot, tot kunnen veranderen. Ja, maar tegelijkertijd zou je kunnen denken, ja, dat is gewoon een situatie waarin ze gedwongen worden. Omdat ze nou eenmaal, omdat ze het niet Riant hebben. Want zo gauw je wel in een volledige uh, democratie uh, uh, leeft. En, en die vrijheid hebt, ontwikkel je dan ook niet al ras die andere eigenschappen, namelijk dat je je eigen authenticiteit... en je eigen mening en je eigen vrijheid vooral het belangrijkste vindt. Zo is het onszelf toch ook eigenlijk vergaan door de eeuwen heen? Maar ik denk dat China is natuurlijk altijd... een volstrekt hiërarchische gemeenschap ja. geweest en land geweest. En nou ja de eerste, de eerste jaren van het communisme waren zo strikt... dat je je baas moest vragen als je wilde trouwen... terwijl je baas je vriendin niet kende. Of, of ja. wilde, dat zijn natuurlijk dingen die, die 15 jaar geleden, 20 jaar geleden nog steeds speelden. En ze zijn een heel eind gekomen, denk ik, van die situatie. En er is een, uh, een Chinese vriend die het zegt van... op het moment dat, je, op het, moment dat het mensenrechten aangaat dat, uh, dat er niks mag, maar alles mogelijk is. Mm -hmm. En ik denk dat dat een situatie is waar heel veel Chinezen zich ook bewust van zijn. En om het concreet te maken bijvoorbeeld, er is uh, afgelopen jaar een dorp in Noordoost-Beijing, een dorp in de stad, moest gaan verhuizen vanwege een nieuwe ontwikkeling die daar plaatsvond. En dat heet nu het BMW-dorp, omdat... Tot uh, 5 miljoen, omgerekend 5 miljoen euro per familie gekregen hebben. als compensatie voor, voor dat we hun land moesten verhuizen. En dat dat dorp de meest luxe geïmporteerde auto's ge gekocht heeft nu. En, nu en als dus BMW. En ja. nu als chauffeurs rondrijdt voor een uh, chauffeursdienst. Dus dat, dat is in één keer van hoe dat van een landelijke. Uh, van een landelijke, van een dorp in één keer naar een soort van, van entrepreneurs. En, uh, en. Er zijn heel veel slechte voorbeelden ook. En de, er is een hele grote andere kant van de medaille. Maar dit, dit gebeurt ook en dit is ook waar. Ja, in dit verhaal past dan eigenlijk ook volledig de manier uh, die een architect uh, in, in China zich eigen moet maken. Namelijk de opdrachtgever is de baas en niet de architect. Dat is een, iets wat ik denk Nederlandse architecten bijna niet kunnen bevatten. Want zo word je toch helemaal niet opgeleid. Een, uh, een architect in China is veel dienender, ja. absoluut. En die moet zich ook bewust zijn dat hij die dienend is. En je, je invloed op... Een... Hoe ver gaat dat? Als ik gewoon zeg van ik wil een glazen gebouw... ik wil het roos. Ik wil er een handvat aan. Het moet op een tasje lijken. Ik, denk, ik, ik noem nu maar wat. Ik denk dat het verschil dat al, soort vrouwen zijn er. Ik denk dat het verschil al begint bij de opmerking ik wil. Oh, op het moment nee. dat je in China een gebouw presenteert... en presenteert veel meer als een mogelijkheid. Of als, uh, en de, de Nederlandse benadering zou veel meer zijn dat je een expliciet antwoord geeft... Op een bepaalde of op een gestelde vraag. En in China presenteer je veel meer een mogelijkheid. Meerdere, hè? Ze willen, want jij schrijft op een gegeven moment. Chinese opdrachtgevers houden, niet van, kies, houden van kiezen niet van oordelen. Ja. Ze willen niet architectuurkritiek bedrijven, als het ware. Maar gewoon een beetje ruime, ruime keuze hebben. Ja. Heb jij je nou helemaal daaraan, aan kunnen passen aan die, aan die mores? Ik, uh, ik denk dat we in Nederland al ook enigszins op die manier werkten. In de zin van dat we. Toch van heel grofmazig naar fijnmazig een project voorstellen of een project ontwikkelen. Mm -hmm. Maar in China is dat, nog, is dat, extra, is dat extra, extra aangezet, ja. En het is een, het is een andere manier van werken. En het is een, in het begin is het een veel hardere manier van werken. Omdat een, een ontwerp vaak het resultaat is van een heel proces in Nederland. En daar moet je aankomen met heel veel ontwerpen aan het begin. Ja. En is het proces iets wat je misschien achteraf of wat je misschien... Nou ja, kan toevoegen, of, uh, maar het is, niet, uh, het is een volstrekt om, omgekeerde manier van werken. Ja. Ja. Is dat nou eigenlijk het feit dat je je daar uiteindelijk toch in bent gaan bewegen... en dat je mee, gaan, mee bent gaan zwemmen in die stroom? Want dat doe je natuurlijk wel, anders kan je daar niet overleven als architectenbureau. Geeft dat ook aan dat, dat je daarmee eigenlijk... Is het een statement? Het is niet zozeer een statement. Het is een, het is een bewust worden van het feit dat je moet buigen dat niet buigen geen optie is, omdat je het dan gewoon niet voor elkaar krijgt daar. Dan, kun je, met het moment dat je aan je stug vasthoudt aan je eigen ideeën... of aan je eigen besef of aan je eigen uitgangspunten... dan zal je misschien wel mooie papieren architectuur maken... maar kom je nooit echt tot realisatie. Te veel buigen is ook geen optie, omdat je dan alle controle verliest over het project... en dat je het misschien zelf dan niet meer begrijpt... Van wat daar gebeurt en nou ja, wat, wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dus het is continu zoeken naar de juiste verhouding tussen hoe ver kan ik buigen en hoe ver moet ik niet buigen. En dat is, denk ik, de opgave als, als Westerse architect daar. Ja, jouw collega's van Next, die zeggen... Marijn Schenk bijvoorbeeld, die, spraken we, die is partner van Next. Wat ons opvalt, is dat het karakter van John al die jaren niet is veranderd. Hij is een havik die ergens bovenop duikt met oneindig veel energie... en soms zelfs oogkleppen op, maar ook met oneindig optimisme. Dat had hij al toen hij bij ons in Amsterdam werkte. En ik denk dat... En, niet dat er ooit nog een andere partner van Next naar China vertrekt. Ik ben er zeer trots op dat John dit gelukt is om in China zo te groeien. Ik vind ondernemen in China zijn grootste prestatie, want het is niet makkelijk. In China is het vertellen van je verhaal het allerbelangrijkste. En dat kan hij goed. Maar ik blijf een beetje haken bij die havik, want ja. jij zit hier nu ook tegenover Maar mijn luisteraars zien dat niet, maar ik zie ook in de manier waarop je kijkt, heb je wel iets van een havik, vind ik. Ja, dank je. Nou, dat is een prachtig uh, beest. Dus ik zou daar gewoon heel trots <laughs> op zijn. <laughs> Sorry voor deze intimiteit. Maar uh, hij zegt daarmee eigenlijk dat de prestatie op zich... dat jij daar al kunt... Uh, ja, dat jij het gewoon kunt rooien daar. Hè? En dat je daar kunt groeien met, met, met next. Dat dat al... dat dat al... ja... zo groot is dat niemand je dat makkelijk nadoet. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, ik weet niet, ik heb het nooit gedaan of ik heb het nooit ervaren... als iets wat, uh, wat, ik, wat ik zou moeten doen, omdat niemand het na zou kunnen doen. Of het is meer dat, uh, we hebben als vier jonge jongens hebben we dat uh, plan ondernomen... om daar een bureau op te starten. En ik ben degene geweest die daar het voortouw in genomen heeft, uh, denk ik. Mm -hmm. En het is meer, uh, ja, het is, ik, de, voor mij is het inherent aan, aan, aan architect zijn... en ook misschien onderdeel van mijn eigen karakter... om, om het dan gewoon echt voor elkaar te... Te willen krijgen. En dan toch telkens een, een stap verder te maken om, om, ja, om die jongensdroom die het uiteindelijk was, gewoon te kunnen blijven leven en door te leven. En ja, die stappen te maken naar het gewoon uh, waarheid te maken. En dan zeg je andere partner Michel Schijnenmagers, ook bij Next. Ik denk dat er voor hem geen weg meer terug is. Hij zou dan zo enorm in snelheid moeten terugschakelen. Projecten daar zijn veel vluchtiger en de architect heeft een heel andere rol. Die grote sprong in het diepe heeft tot nu toe voor hem alleen maar heel goed uitgepakt. Als je zo leeft zoals jij daar leeft, is er dan een weg terug eigenlijk? Zou je ooit nog kunnen aarde in, in de structuur van de, van de Europese architectuurwereld? Ik weet, ik, ja, het is op zich een interessant experiment, ja. Ik weet het, uh, op dit moment... Ben je al toe aan dat experiment eigenlijk? Nee, ik ben er nog niet aan toe. En ik heb dus ook je de... bent nou eigenlijk pas sinds 2009, heb je eigenlijk je eigen bureau ook echt. Ja. In het begin werkte je uh, voor een Chinese architectuur, uh, architectenbureau... Je gaat nog helemaal niet weg, voorlopig. Nou, het is, ik heb de vraag meerdere keren gehad. Maar op het moment dat ik een datum zou stellen van... oké, okay, dan ga ik terug, dan ga ik minder energie inzetten... naarmate die datum dichterbij komt. Dus ik heb liever op het moment dat, dat ik terug zou moeten... dat het spontaner komt dan dat ik uh, naar een bepaald moment uh, toe zou werken. Ja, maar dat is een vrij formeel antwoord. Maar dat kan deep down inside wel een verlangen zijn... Nou, dat, als het Dat was, had ik het, had ik het hier ook uitgesproken. Ik weet niet of het waar is. Ik denk dat Nederland een hele goede basis is... voor alles wat we uh, ontplooid hebben in China. En ik, ik zie eigenlijk niet in waarom China niet toegevoegd zou kunnen worden... Aan die, aan die Nederlandse basis en daarmee weer terug te komen... en te kijken wat hier mogelijk is. Ja. Het zou wel echt een aanpassing vergen, omdat wel... Ik, ik denk ik van nature, als hij zo'n nogal onrustige persoon ben... en uh, dat het nog extra aangewakkerd is in China... en dat ik nou ja, toch weer rust zou moeten vinden hier. Maar ik geloof, uh, nou ja, ik geloof niet in dat ik iets opgegeven heb op het moment dat ik naar China gegaan ben. Ik denk Eén ding wat, uh, heb je in ieder geval wat dat betreft wel heel breed aangepakt. Je bent niet met een Chinese vrouw getrouwd. Ik weet niet welke partner dat uh, verteld heeft. <laughs> nee, je bent met een Duitse diplomaten getrouwd toch? Ja, dat klopt. Ja, ja dus ja. dat wil zeggen dat je, je in ieder geval niet geheel in hoofd te is in, in China, wat dat betreft. Nee, ik heb ook. Uh... Ja, ik heb ook redelijk wat invloed vanuit, vanuit Duitsland, ja, zeg maar, in China. Oké, okay, voilà. Nou, Duitsland is ook een heel groot land. Daar kan je ook alle kanten mee op. Jij gaat nu Chinese tekens op je tegel zetten. We zijn aan het eind van dit uur gekomen. Uh, ik vertel dat in twee dingen zometeen na acht uur Rudy Westen te gast is. Voormalig directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. En zij praat over Sarkozy, die zich opnieuw kandidaat stelt... voor het Franse presidentschap. En het gaat ook, uh, ook nog een gesprek met Erik van der Heuvel... varkenshouder over het gebruik van antibiotica. Antibiotica in de veehouderij. Het wordt gepresenteerd zometeen door Alice de Bruin. Ik ben heel benieuwd wat daar staat. Ik kan het ook gewoon niet lezen. Dus jij gaat het mij vertellen. John van der Water, wonend in Peking. Vertelt mij nu dat er staat op zijn tegel. Joe de Poetsu, Poulai. Wat zoveel betekent als als het oude niet gaat... kan het nieuwe niet komen. Of meer vrij vertaald. Op het moment dat je vasthoudt aan oude waarden... dan betekent dat dat je niet altijd ontwikkeling toe kan laten. Kan jij nu gewoon vlot... Chinees schrijven en spreken? Schrijven is heel ingewikkeld. Spreken is minder ingewikkeld. En luisteren en begrijpen, dat is nog het makkelijkste. Ja, ja wat goed. Dat is een stoomcursus geweest, toch? Ja, voornamelijk assimileren in China zelf. Ja. Ja, ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dank meneer Van der Water. Dit was aflevering 2429. En wat lees ik hier? Oh nee, oh nee. Morgen maken wij plaats voor Europees V-O-E-T-B-A-L. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u nu alvast een prettig weekend en tot dan! Radio 1 nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Kent u de Optigan? Ik denk het niet. Angela Groothuizen vertelt over dit bijzondere instrument. Cor Bakker legt uit waarom hij even solo gaat. En Tracy Metz over de kunst van Nederland-Waterland. In Kunst of TV. Zondag, let op, om 7 uur op Nederland 2. Mijn privé-mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon loopt door elkaar. En ik wil een private banker die dat snapt. ABN AMRO Mees Pierson begrijpt dat juist voor ondernemers privé en zakelijk hand in hand gaan. Dat vraagt om een private banker die niet in hokjes denkt. Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abnamromeespiersson.nl. Wij zijn klas 4F van de R.C. Mondriaanschool in Den Haag. En we gaan de glijbanen, de wipwap en de wipkippen van een speeltuin in Hillegon zomer klaarmaken. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw klas of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Recessie, crisis, bezuinigingen, schulden. Is er een wetenschapper die onze economie nog begrijpt? Labyrinth duikt in de economie is een recessie te voorspellen. En hoe kunnen schulden je status geven? Vanavond in Labyrinth, Economie en Schuld. 10 voor 9 Nederland 2. Schat, wat vind jij? Pas dit boven deze broek? Ja hoor. Ja, je kijkt niet eens. Nee, dit is het ook niet. Ik kijk je heel erg dik in. Mm -hmm. oh, ik kan zo echt de deur niet uit. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en soms echt niet weg kunt. Dat begrijpen we. Omdat autotaalglas wordt gerund door ondernemers.